ANWB Verkeersinformatie 1 afsluiting. De N15 Maasvlakte richting Rosenburg Die is dicht tussen de afrit Brille en Rosenburg. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom bij Nachtvluchten van zaterdag 3 september 2011. De 246 e dag van het jaar, met nog 119 dagen te gaan voordat we het jaar 2012 ingaan. Fijn dat u er bent, maak het u gemakkelijk. We gaan er een lekkere luisternacht van maken met een drie uur durend gesprek met dichter, schrijver en columnist Remco Kampert. En straks tussen zes en zeven een live interview met de tekenaar Peter Pontiac. Eerst even wat meer over 3 september in historische zin. Op 3 september 1962 trad Emmy Verhey voor het eerst voor publiek op. Dat was in het Koerhaus en de violiste was toen 12 jaar oud. Op 3 september 1783 kwam met de Vrede van Parijs... een einde aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Op 3 september 1944 bevrijdde de geallieerde Brussel... en op dezelfde dag vertrok de laatste trein uit kamp Westerbork... Op 3 september 301 stichtte San Marinus het nog altijd bestaande mini-staatje San Marino. Dat gisteravond zo schandelijk heeft verloren. Nou, schandelijk, niet schandelijk, maar. heeft verloren van Nederland met 11-0. Goed zo. Op 3 september 1967 schakelde de Zweden over van linksrijden naar rechtsrijden. En op 3 september 2005 was de eerste uitzending van Omroep Max. Op 3 september 1966 werd de eerste aflevering van ja zuster, nee, zuster uitgezonden. En zo komen we aan bij nachtvluchten van 3 september 2011. In Vluchten in het Verleden staan we stil bij die eerste ja zuster, nee, zuster Met een compilatie van historisch materiaal uit het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. We gaan straks luisteren naar de geluidsregistratie van de aflevering... waarin Wim Sonneveld te gast was. Maar op de première dag van deze succesvolle serie... passeerde, vandaag op de kop af 45 jaar geleden... op de radio ook diverse onderwerpen, de revue. Het eerste nieuwswaardig bericht in deze vlucht in het verleden... is dat de minister van Binnenlandse Zaken was afgetreden. En wie dat ook weer was, laat verslaggever Ben Smit weten. In Den Haag zitten we tegenover oud-minister Smallenbroek. Meneer Smallenbroek... Wat bent u van plan te gaan doen? U weet uh, zeker dat ik altijd een druk bezet leven heb gehad. Met name na 1945. S'morgens, middags, s avonds bezet, vergaderingen... bestuderen van stukken, afdoen van zaken enzovoort. Ik ben nu ambteloos burger. Ik heb al mijn functies die ik had voordat ik minister was... die heb ik uh, toen uh, daarvoor te, voor moeten bedanken... En uh, ik vind die vraag die u mij stelt vind ik een heel normale vraag. Maar ik heb natuurlijk nog een, heel, een groot stuk werk liggen... opruimen van mijn kamer... aderen van dossiers, aderen van mijn boekenkast. En dat zal ik de komende weken gaan doen. En dan wacht ik verder af. Mijn energie is nog net zo als die was toen ik midden in het werk stond. Men heeft overigens in de pers nogal gesteld, meneer Spannenbroek, dat u haar majesteit om ontslag zou hebben gevraagd... onder een zekere pressie vanuit de partij bijvoorbeeld. Uh, ik wil daar alleen dit van zeggen. U verwijzen naar een artikel wat de voorzitter van mijn partij... heeft geschreven in het weekblad van die partij Nederlandse Gedachten... Daar zegt mijn voorzitter, de heer Berghuis, heel nadrukkelijk... heel nadrukkelijk dat ik vrijwillig, zonder pressie... van de partij, van de partijleiding, mijn beslissing heb, heb genomen. Natuurlijk heb ik dit besproken. Maar toen had ik mijn beslissing genomen en, en toen had ik die beslissing medegedeeld. Het is een vrijwillige daad, wel overwogen, wel overwogen van mijzelf. En ik meen dat ik niet anders mocht handelen vanuit uh, de overtuiging die ik heb. Met name heb ten opzichte uh, van uh, de hoogheid van het overheidsland. Gisteravond is uw opvolger bekend geworden, professor Verdam. Uh, wat vindt u van deze benoeming? Ik ben bijzonder verheugd dat professor Verdam mijn opvolger is. Dit heeft mijn volledige instemming. Al Jan Smallenbroek. Verslaggever Ben Smit was voor de KRO in gesprek met de voormalige minister... van Binnenlandse Zaken Smallenbroek op 3 september 1966. Twee dagen na diens aftreden. Deze ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw werd daarna lid... van de Raad van State en was dat tot aan zijn dood op 29 september 1974. Meer nieuws van 3 september 1966. Het was de dag waarop Jan Scholtens kort in gesprek was met Sultan Hamenko Bwono. We zijn op de luchthaven. Jan Scholtens, Schiphol. Sultan Hamenko Bwono is vanmorgen aan het hoofd van een 12-man sterke delegatie op Schiphol aangekomen. Hij zal met de Nederlandse regering overleg plegen in zaken de Indonesische miljoenenschuld aan Nederland. Verder zullen ook de wederzijdse handelsbetrekkingen ter sprake komen. Sultan Hamenko Bono, die in Leiden heeft gestudeerd, vertelde dit vanmorgen in uitstekend Nederlands. Ik kom hier om juist uh, allerlei problemen. Althans, ik zal het proberen. om allerlei problemen, allerlei problemen op te lossen. Met de Nederlandse regering die nog aanhangig zijn. Op de vraag of het waar is dat president Sukarno heeft geprobeerd om dit bezoek te verhinderen, zei de sultan. Ik heb toevallig gisteren. hadden wij een. Uh... Een samenkomst met de president. En ik heb hem toen nog persoonlijk gesproken. Ik heb persoonlijk nog afscheid genomen van hem. En uh, ik geloof dat het bericht absoluut niet juist is. En toen er nog iemand wilde weten wat de president ten afscheid had gezegd... was het antwoord... Ja. Bon voyage. <lacht> en uh, succes. Ja, dat is uitstekend Nederlands en uitstekend Frans van Sultan Hamenko Bono op 3 september 1966 in een bijdrage van de KRO. Een heel ander bericht bereikt ons op dezelfde dag vanuit Delfzijl waar een standbeeld voor Maigret wordt onthuld en wederom was de KRO ter plaatse. Jan Derrick Gerritsen, Delfzijl. Als blijk van ons gevoel voor wereldliteratuur zet de plaatselijke fanfare van Delphes Seil luister bij aan de onthulling van het beeld van Simonons geestenkind Maigret. Het is 36 jaar geleden dat Maigret uit het brein van Simon ontsproot. tijdens een gedwongen verblijf in onze noordelijke haven waar de kotten van Simon gerepareerd moest worden. Het is 25 jaar geleden dat André Gilles de Simon de grootste literator van Frankrijk noemde. Het was vandaag dat Simon aan een touw trok in Delphes Seil om de sluier die het beeldje, vervaardigd door de Utrechtse beeldhouwer Pieter de Hond, nog bedekte, te laten vallen. En het is voor de toekomst te hopen dat het beeld van McRae meer wordt... dan de burgemeester van Delft, zeilmeester van Brugge, erin zag... een pendant van het lievertje in Amsterdam en van Bartje in Assen. We dachten met Simon zelf dat McRae meer was dan een dorpsfiguur... waarbij een happening gehouden kan worden. En retrouvant Delsaïde, je vous avouerai d'ailleurs que j'y suis revenu trois ou quatre fois euh, depuis 1928. J'y suis même venu il y a sept ans avec mes enfants pour leur montrer Delsaïde aussi. Je dis en retrouvant Delsaïde, j'ai l'impression de retrouver toute une partie de ma jeunesse, de retrouver un pays de connaissances qui est un tout petit peu le mien. Alors merci à tous, c'est tout ce que je trouve à vous dire, excusez-moi. Eén ruk aan het touw en de wereldberoemde, robuuste, gedrongen figuur... compleet met bolhoed, de jas open, staat voor ons. Applaus voor het beeld van Maigret, de inspecteur, de commissaris... die zogezegd op 45-jarige leeftijd werd geboren... op 23 februari 1929 in delft -Seil. De vader was schrijver Georges Simenon, de moeder onbekend... Het eerste deel van de McGray reeks werd geschreven in Delftzeil. Er zouden er nog 104 volgen. Zoveel afleveringen was de televisieserie Ja, zuster, nee, zuster niet gegund. De eerste aflevering werd uitgezonden op 3 september 1966. In totaal werden er 20. Op 7 september 1968 kwam de laatste op de buis. Het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... bewaart deze geluidsregistratie van de aflevering... waarin Wim Sonneveld te gast was. gaat ik ga op die koffie drinken. is is helemaal niet koud. Zuster, zuster, kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk daar Kijk eens. dat eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk een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 Had u mij herkend? Oh ja, zo. Ja, wat enig om u zo eens van dichtbij te zien. Mag ik wel een handtekening van u hebben. Maar wat? Mijn handtekening? Ja, alstublieft. Oh, waarvoor? Oh, dat vind ik zo enig. Ik kom straks even naar u toe. Wilt u oh. dan wel even op mij wachten? Nou, ik wil wel wachten, maar wie ben u? Ik ben zuster Clivia van Rusthuis. En, en dan kom ik zo meteen even naar u toe. Oké, okay, fijn hoor, zuster. Ja. een vuurtje voor. Ja. Heb je het gezien, ja? Nou. Wat dan? U moet je straks even kijken. Dat is Wim van der in die bad. Die daar? Wel, nee, dat, dat is mijn zoon Arie Pruiselaar uit, uit Berkeley-Roderijs. Die daar, uw zoon? Ja, dat is mijn zoon. Ik ben de oude Arie Pruiselaar en hij is de jonge Arie Pruiselaar. Dat uh, is Ja, dat zeggen ze wel meer dat hij op die voetballer lijkt. Voetballen, kom nou, Wim Sannik, dat is cabaretier. Oh ja, paardensport. Hé, toneelspeler, conferencier, zangen. Oh, toe maar. Nou, ik heb een uitdragerij en mijn zoon Arie logeert bij mij. Hij wou namelijk een caravan kwijt.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 Ik ja, denk ook dat de Pim dat is, ja, die staat te wachten voor een handtekening. Als hij nou volhoudt dat hij Wim Sonnevelt is, nou, dan koopt ze die caravan beslist. Is het goed? Ja, maar dan moet je het wel gauw even gaan zeggen, ja. voordat ze hem aanzetten. Ja, nou, bedankt, bedankt, bedankt voor de type. hoor. gaat ga net naar de kleedhooptjes toe. Meneer Bordeville. Hm? De, Nee. hebt u gezien dat u een zon nou en nog enig ja, Hij heeft mijn handtekening beloofd, maar, maar ik zie hem niet meer. Nou, dan ga ik wel even met u mee, want hij is alleen de kleedrookjes. Hij gaat verkleden, we gaan er samen even. Oh ja, ik zie het meneer Sonne, wat, wat enig dat u er nog bent. He? Misschien wilt u hier uw handtekeningen even ja, zetten voor ja, u dame. in dat boekje alsjeblieft. U... Wat een ontzettend lief van u. Je hebt zeker geen tijd om eens een keer een uh, kopje koffie bij ons te uh, komen drinken. Nou, een kop koffie wil er altijd wel in. Oh, wat ontzettend aardig. Nou, hier hebt u mijn adres. <lacht> Als wilt. U... Dank u wel hoor. Zeg zo meteen dan om half twaalf. Oh erg. Ach ja, dat komt prachtig kracht uit de okay. kijk. Zeg, hou nou vol dat u weer wel bent. Nou ik zal het proberen hoor. En kunt u misschien die caravan van kwijt? Ja, maar zeg, kan dat nou wel, die onverzoenlijke praktijk? Ik bedoel, is het uh, zedelijk wel verantwoord? Nou, ik hou niet van die dingen die onverzoenlijk zijn en niet door de beugel kennen, Het ah, is toch een grap. U, u ach, moet ach. niet vergeten, ik kom uit Berkel en Rode reis, ja, nietwaar? Het is toch een grap, we het als een grap. Ja, dat zei pa ook. Pa zei ook, het is een show, kjo, en een show kun je doen. Ik zeg, luister eens, dus, meneer, die Wim Sonneveld, is dat een komiek uh, een zo in het genre van, nee. nee, nee. Nou, niet zo schelen, iets beschaafder, ja. Nou, ik trad vroeger ook wel eens op, begrijp u een, een café in het raadhuis reuze succes, hoor. Ja, maar u zou wel moeten proberen wat beschaafder te spreken. Oh, ik beschaafder spreken, hoezo? Ja. Nou, kijk, uh, ik heb een mooie caravan te komen.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 In het pad, dat gebeurt je niet zo vaak. Nou, dat was me even wat. En we spletterden maar raak. We bloedden eindeloos. We doken en we slommen. Toen zijn we na een... In een met en niet alles onder de bank schuiven Gerrit. Hoor. Nee. nee. Nou, dan wordt het er eindelijk eens netjes, hè, nou Wim Sonneveld op bezoek komt. Nou, eh, uh, als je op zijn nu, Burvel, ik moet er zuigen. Moet ik alle twaalf zilveren lepeltjes poetsen, voor één Maar Dat is even zijn, meneer Voordevol. Hij kan nergens rustig zitten. Dat hoeft ook helemaal niet, wij zijn allemaal druk bezig. Zeg, Jet en Bert, zouden jullie niet vast jullie balletkleren aandoen? Balletkleren? Ja, ja, het ja doen? ze dansen zo schitterend, klassiek die twee. Ik begin het te snappen, ze moeten dansen voor... Maar wat is er nou voor belachelijk, zo? Ik, ik heb gezegd, meneer Zonneveld, heeft verstand van kunsten. Misschien mogen jullie wel bij hem komen in het cabaret. Ja, natuurlijk, nou, maar het zal vast gebeuren, hoor. Is dat nou zo lachwekkend? Nee, helemaal niet. Ze worden vast aangenomen door Winst Zonneveld. Nou, ze worden nog wereldberoemd. Dat is opzij, meneer nee, Borreveld. zeg. Niet dauwen met het lichaamje. Ja. Niet douwen helemaal, niet man. Meneer Borreveld. Mm -hmm. U zit in de zilverkoet? Nee, kijk eens aan mijn goeie goed. Ja, gaat ja. nooit meer af. No. Ik heb het wel weer gemerkt, hoor. Ik ben hier niet welkom, maar ik ga wel weg. En ik wens ja. jullie veel succes ja. en veel plezier. Ui, en groeten op. aan Wim Zonneveld. Nee. het? Zo, kinderen.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 Ja, maar uh, moet ik daar nou iets over zeggen? Iets. Dat doe ik niet hoor. Ik schaam me helemaal niet voor mijn ogen, maar ik zou het ook wel eens een keertje leuk vinden als je er een beetje aardig uitziet. <lacht> ja. Nou ineens. Ja. Nou ineens, een hoge gast komt. Nou is je opa niet goed genoeg, hè? zeg, ik heb uh, boven nog een prachtig pakkeling, zo goed als nieuw, met een hoed en overhemd. Van een heer die ik eens verpleegd heb. Nou, vind je die idioot. Als we nou eens een keertje met een zoet lijntje probeerden. En dan zou opa misschien ook eens fijn onder de douche moeten, eerst. He? Hebben we daar nog tijd voor? Ja, tijd ja, zat. Kom mee, Gerrit. Gaat het goed, opa? Ga je lekker, opa? Ja. Kunnen we helpen, opa? Nee, ik sta nakant. Doe je het niet meer pakken, opa? Hey, ja. Oh, geef die alle kleren maar hier Gerrit en kan ik ze laten stomen. Er niks ervan niet om moeten water <totstuk> te stomen. Wat gaat hij daarmee doen? Weet ik niet. Misschien we weggooien in de gracht. Dat is gemeen. Zo, hey zeg, ik heb ook nog een <totstuk> wat fijne schoenen voor hem. He? Opa is opa niet meer als jullie hem afstromen en op Ach, zeur niet.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 Wat een ellende. Nee. Wat is mijn eigen koffie nou? U bent nou zo waardig, opa? Een echte heer? Nee. Maar dat is mijn goed? Mijn eigen goed. Ach, laat nou maar opa die ouwe vormen. Hoi. Waar heb je je gelaten? De zuster heeft het niet gedaan. Gert. U moet niet boos zijn op Gerrit, opa, hij deed voor uw bestwil. Straks komt Wim Sonveld op bezoek en hij wou zo graag dat u dan... Hij uh, nee. vond Gerrit schaam zijn eigen voor u. Oh, nee, nee, nee, helemaal, nee niet, helemaal niet, opa. Helemaal niet opa. opa. Jawel. Jawel. Gerrit schaam zijn eigen. Voor zijn oude opa. Waar heb je ze gelaten? Just it. In de gracht. Ga nou niet weg, loop nou niet door, opa. Vraag het dan zelf.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 in plaats dat hij nou blij is. Ach, je kan toch straks zijn naam hem toe gaan. Zal ik nou niet meteen achteraan gaan? Wim Sonneveld. Heb je hem? Daar is nee. hij. zegt Wim Sonneveld niet. Ga open doen, ook nou, doen. dan blijf ik maar hier. Oh, ik ben dus niet verkeerd. Nee, u bent niet. Ik dacht even dat ik verkeerd was, dus dan dag, meneer. Wim Sonneveld. Hoe maakt u het goed, af, samen? Dag meneer dag, mevrouw. wat eerdig dat u er bent, het is een enorme eer voor ons. Nou dat voor u mij ziet. ook hoor, dag meneer. Meneer Hoe maakt u het, ook goed? Dank u. Zeg ik, hier gaan zitten? Ja, gaat u ja, zitten. Graag hoor. Om meteen maar eens met de deur in huis te vallen, ik heb iets meegebracht voor de zuster. Een kukommer. Hij is uit Berkel en Rode rijst dus het fijnste van het fijnste. Oh, wat een origineel cadeau.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 daar gaat een hoop geld in zitten en wat eruit komt gaat zo naar de belastingen ja. ja, en u raar. bent nou op tournee. Uh... Nee, ik mag alles weer hebben, hoor. Ja, maar een stukje cake sla ik niet af. <laughs> oh. ja. Alsjeblieft. Gaat u altijd met de auto op Nee, Op... Uh... Ja, de, nou, de, de ene avond in uh, Utrecht en de andere avond in Deventer. Ja. Doet u dat nou met de auto? Nee, dat doe ik met de caravan. Met de oh, caravan? Je? Met op caravan. Oh, daar gaan natuurlijk... Daar zitten de decors in de... De, de, oh. de police. Yeah. De wilde de coulissen en de muzikanten zitten zeker allemaal in de caravan. Oh, alles zit erin, meneer. Maar naast de familie ook. De hele boel zit erin. Oh. Daarom wordt hij een klein beetje te klein. Want het is hard duur, En dan wou ik hem namelijk van de hand doen, begrijp u. Oh. En dan wou ik u iets vragen. Ja. Yeah. Heb u misschien interesse aan een vrije caravan in prima staat... zo goed als nieuw en voor een schappelijk prijs? Nou, zeker.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 Oh dank Ja. Oh daar zijn Jet en Bertus. Die willen zo graag eens laten zien wat ze kunnen. Oh ja. Wat kennen ze dan? Oh ze dansen zo graag. Oh Klassiek. ja. Die twee. Ja en wij dachten nu heb je zo verstand. Ja, ja dat wel hoor. Ja. Ja, ja. ja, Nou, zullen we dan daar even gaan zitten ja. ja, mag ik daarnaast u komen zitten? Zeg, ja. vind ik het goed dat ik jij tegen u zeg, gezuster? Ja, nou, dat is wel heel cool, hè? Nou, Jan, begin maar. Is mooi, ja. hele... Moet u zorgen, als ik nou eerst eens even oh. langs kom met de kerf? Oh. Ja, ik zie het ook graag. Van die schouder. Ja, en hm. yeah. in schout. Ja, dat is wel een beetje mooi. Zeg, ik vind het de kat van Lauwe Willem. Is no, dat ook? No, oh, dat hoorde we even niet, Nee. Oh, dit ook Ja, dit hier ook maar dat hoort er niet bij, Oh, maar dat nee. leuk. Voor mij mag het erbij? Hij is ook Ja, hij is ook reuze goed. Kijk. Nou, ik vind het toch net nee. de kat van oma Willem, hoor. Nee, kat? Nee. Sierlijk, hè? Ah, ja. Oh, sierlijk. Dat is geen een grap. Ja, ja, het was net de kat van ja. oma Willem. Even. Oh ja ja ja. Kijk eens even. Oeps! Kittengetrekkels. Ja, wel, wel, wel. Maar toch vind ik het net de kat van Omer Willem. wat ja, is dat dan toch? De kat van, zijn... van Omer Willem. Kennen jullie de kat van Omer Willem niet? Nee. Nee. Nou, zak spoor, nee. ik dat eens voor. Dan moet je je ja. stoel omdraaien doen. Kom allemaal mee. Oh, moet je naar mij kijken? Ja, de kat van Omer Willem. De kat van Omer Willem is op reis geweest.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 Van oma Willem is op reis geweest. Bonjour en voelé, voelé. Het is net carnaval, het is net carnaval. Vooral met die neus. Waarom hebben ze het alleen met die twee? <tie> nou, uh, gezuster, met haar wil ik wel eens katok. Over het kwijt? Nou, onderonder, -onder, hè. Nou, en... Nou, hij niet. Voorlopig niet. Nee, spijtig hoor. Maar hij niet, nee. oh, maar eh, nou, maar ja, voor haar is het dan in ieder geval een kans, hè? Dus moet ze eens naar u toe komen? Nou hè? weet u, als ik nou eerst eens langskom met die kerven. hè? Hey, ja! He ja, he ja, he ja. Maar we hebben toch helemaal geen caravan nodig. Ach, maar weet u, ik zet hem voor de deur en ik kan u nog altijd kijken. Och ja. Kijken is altijd leuk. <laughs> Zij de bruid. <laughs> nou, dames en heren, ik kom wel terug en dan, uh, dan breng ik ook als u het goed vindt mijn vader mee. Oh ja, nou, dat is goed Ja, ik breng mijn vader ja, dat mee. Is dat is, mezelf, dat is leuk hè. Ja. Ja. Zeg, is uw vader nou ook in het uh, toneel? Nee, nee, nee, mijn vader. <laughs> <Nee? laughs> mijn vader niet, nee, nee, nee. Oh, ik zie hem al aan het toneel. Mijn vader is uh, advocaat. nee. Hij vroeger. Tientje. 50. Tintje. Drie links dames. het gaat over. Met productje laat wel mij hoor. Pa met mijn. Hoe is het gegaan, Arnie? Oh, fijn. Ik ga het hem nou halen de kerf en ik moet hem om vijf uur vertonen. Zo, kijk eens om. Ik heb gezegd dat u meekomt. Dat ik meekom? Vervoer? Nou ja, maar u bent toch veel beter in zaken doen dan ik. Maar jij hebt toch volgehouden dat je. Ja, ik ben zogenaamd Wim Sonneveld en denk erom, u bent de vader van Wim Sonneveld. Zeg, en heet die dan ook Sonneveld? Zeg, en u bent advocaat hoor, denk erom. Wel ja. Hoe kom je daarop, joh? Nou, jij moest toch wat zeggen? Zeg, zorg dat je bent om vijf uur, pa. Okidok, pa. Zeg, wacht eens even. Hoe ziet een advocaat eruit? Wil je? Ja, nou, in Hé. Ik ken meer. Er hey. staat mijn vader iets bij. Denk eens even, Senné. Uh, Vind fijn. Wacht eens even. Ja. Jouw broer Leen, was je getrouwd met mijn zus? Nou ja. Ja. Get it. Ja. Mijn zwager, wat het Harry. Weet je nog, je bruiloft, Finkeveen. Ja, dat was in 1911. Jo. 1912. Nee, jo, dat was 1911, ah. toen was het toch zo mooi voor jaar, weet je ja. nog wel. Weet je nog, weet, samen in een Ja.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 Je bent naar de linkerveling. Op een dag in maart. Zo we een wit En we schommelen. En maar kijken naar de komst van het paard. Iedereen de gruw. in de gruw. Vinkervien, helemaal een winkeveen. Wat een tijd, oh wat een tijd. Iedereen die was een heer. Yeah. Iedereen was heel Ja. <laughs> Want er was nog geen verkeer. Eén en niet bang zijn voor je Oh, what a like Kijken naar de kont van het paard in de retergie, in de retergie, in de retergie, helemaal naar flinke vee. En nou zijn ze al bij jou? Ja, jongen, zo gaat het. is jouw zus. Ja. En toen mijn broer Leen ja. in 1938. Nee, hey, 37. Nee, dat was 1938. Ja, wel. die strenge winter. Er was helemaal geen strenge winter in 1937. Nee, nee. Er was geen strenge winter. Nee. Maar er lag wel snee. Ja, er lag snee. Weet je waarom de snee lag? Nou. Omdat het 1938 was. Ach, maar hoe kom je daar het nou toch bij. Het was 1937. Ja, en toen heb jouw familie nog de laattafel in Ja. Dat is al vanzelf. Het was de laattafel van mijn zus. En jullie hebben de zilveren zit in Ja. En, en de geit. Die geit is de volgende dag weer weggelopen ja. ook. Ja, geef hem ongelijk bij zo'n familie. Wat zeg je ja? dan? Bij zo'n familie. Bij zo'n familie. Bij zo'n familie. Zeg, wat ja. nog eens? Zeg, wat nog eens? Zeg, het En een herbel. En een heibel dat jullie gemaakt hebben om die, om die laartafel. Maar dat lag niet enkel ja. en alleen om die laadtafel. Oh, nee. Gerrit, nee. <lacht> nee. Dat weet nee. je toch ook wel? Oh, nee. nee, enkel en alleen om die laartafel. Oh, ja. Heb jouw familie 30 jaar niet omgekeken naar mijn familie? Nee, nee. en wie lacht er? Nee, Nee, aan mij. Aan wie heeft mijn. het geleerd? Aan mij zeker. Ja, zeker. Ach, mij. <lacht> en nee, ja, het lag niet enkel en alleen om die laadtafel. Nou, Gerrit, loopt nou niet weg. We waren nog niet aan het zaken doen, joh. Laten we die laat-tafel er nou bij te houden. Ja, verdomme, inderdaad. Eh, uh, Tienke. Tienke. Sorry. Frurik. Sorry. Hier, je krijgt het vuilste bonnetje van mij. Hij ah, niet. Ga naar de Nederlandse bank. Zo. Alla tafel. Hier. Harry. Salut. Salud. Nou, hij zei dat hij jou wel wil hebben, maar uh, Bert is niet. Maar we doen die dans toch samen? En waarom Bert is niet? Nou, dan doe ik het ook niet. Hey, wat een onzin. Jij ja, dat is toch de kans van je leven om bij het cabaret te komen van Wim Sonneveld. Je zou toch wel stapelwezen als je dat niet deed? Nou, ik weet niet of ik hem eigenlijk wel zo aardig vind. Ik vertrouw die hele Sonneveld niet. Oh nee? Hoezo? Waarom niet? Nou, ik, ik vond hem zo gek nu. Dat doet hij natuurlijk altijd door bij zijn vak. Het is ja. toch iemands beroep. En dat geleur met doe... die kerf hè. Ja, die caravan ja. die zit mij ook heel erg de was. En dan komt hij zo meteen met die Kerven en zijn vader. Ja, ook als een idioot. Wat moet die vader erbij? Ik ben zo bang dat we geen nee meer durven me zeggen. Als we nou eens die kerven op tweedehand op, op aan kochten, hè? En dan nog een leuk tweedehands zoototje oh, erbij. Oh, ik word zo bang, jongens. We moeten er iets aan doen hoor. Ik ga uh, even opbellen. wel. Ja, ik zal wel even het nummer zoeken. Gaat u Wim me Sonneveld opbellen? En zeggen dat hij niet hoeft te komen. Nee, ik ga. Wel om te zeggen dat hij wel moet komen, maar zonder caravan. Nee. Ja. Ik zal nog even kijken, zuster. Oogenblikjes. Rijksel haar alleen. Pa met mij. ik sta nog in de polder. Ik heb trubbel met de kerven. Wat is er voor trubbel dan? Ik nou, heb er dus een mail afgelopen. Zeg weet je wat je doet, pa. Ga maar vast naar het rusthuis. En ik zeg dat jij er ook komt. Ja, zeg. Goed, hoor. Ja, ik heb het. Oh. Nummer van Sonneveld. Sorry. Ja. Ja. Als hij nou maar eh, niet onderweg is... hier naartoe wou, hè? Ja. Hallo? Hallo? Met de secretaresse van Wim Sonneveld? Ja, mag ik Wim Sonneveld, alstublieft heen?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 Zoek eens op wat het rusthuis is. Een rusthuis? Klinkt zo lekker, hè, een rusthuis. We hebben echt wel een stemming voor een rusthuis. Goedemiddag. Ben ik hier? direct bij het rusthuis? Jazeker. Zo. U bent zeker de vader van Wim Sonneveld? Ik ben de vader van, uh, van Wim. binnen. Ja. Ja. Goedemiddag. Dag, goeie Sonneveld. Wat leuk dat oh. ja, u bent gekomen. Dag, ja, goeie so, ja. Ja, Sonneveld. je een Goedemiddag. Ja, so nemen? Goedemiddag. Ja. Nou, uh, mijn zoon is al onderweg met de kerken. Hij zei: Pa, gaat maar vast, zei hij. Oh, ja, en van ja. is vandaar dat ik vastgekomen ben. Ja, ja Gaat u zitten. Dank u wel. pak. Wat pak. Nee, pak. pak van opa, wat ik vanmorgen aan opa heb gegeven. Hoe een beeld? Nou, mijn zoon is onderweg met de caravan. Oh, juist, yes, ja. Ja, u moet weten, we hebben hem gebeld. Oh ja, hebben u mijn zoon Ari uh, <coughs> Wim, gebeld? Ja, ja, we hebben hem net gebeld. Ja. Oh. Wilt u een cigar? Ja, nou dat dus slaat niet af. Dat is een goed sigaartje, gaat, ja. Dat zie ik zo. Zeg, en wie kregen we in het apparaat? Nou, we hebben maar gezegd dat we die caravan liever niet willen, hè? En nee? We kregen zijn een Oh, maar die weet nergens van. Oh. Mm, die secretisse weet nergens, nergens van. Mijn zoon is al onderweg met de kerf. Nee. Met een mooie vorm vast, hè? Ja, dat heb ik al zo lang ik advocaat ben. Zo, dus uh, mijn zoon is hier geweest. Ja, hij was buitengewoon erover te spreken. Buitengewoon! Ja. Hij was erg vriendelijk, ja. Nou. En uh, zo eenvoudig. Oh, meneer, hij is zo eenvoudig. Hij is wereldberoemd. Maar hij blijft de eenvoudige Wim uit Berkel uit je. De... <tugt> Ga je weg, hè? Geef een oma. Ik Niet goed weten hoe dit zit. Oké. Zo doen we het, zie nou, dus u bent advocaat, meneer Zonneveld? Ja, dame. Drukke praktijk? Zo, is druk, mevrouw, is druk. Maar ik zal u wat zeggen. Ik blijf ook altijd eenvoudig. En ik doe nou de zaken voor mijn zoon. Ik behartig ze zogenaamd, zoals nou met die kerven. Ja, met mijn zoon zal zo wel komen met de kerven. Opa! Oh, dag, opa. Hey, dag, kind. Dag, kies. Dag. Hoe is het? Goed. Met zeg, Gerrit is net weg. ik weg? Ja. Opa, in je eigen oude gala. Gelukkig. Mag ik u even voorstellen, opa, dit is... Hallo. Uh... Hé, hey, dit is de tweede keer vandaag. He. Dit is meneer Sonneveld, opa, de vader van Wim. <laughs> Hij, hey, de vader van, eh... Hé, dat is mijn smager. Arie Pruijselaar. Ja, dit ziet namelijk zo. Mooi. Ik dacht dat er iets niet helemaal kruis was. Ja, heb jij dragerij waar ik het uh, gestuurd, het pak gebracht heb? Weet je wel? Zeg, maar was die Wim Zonneveld dat misschien dat ook... Dat was Wim Zonneveld helemaal niet. Die leek alleen maar op hem. Dat was Wim Zonneveld niet die vanmorgen hier was. Het was een show. Het was maar een show. Maar mijn zoon Arie Pruijselaar junior, die lijkt op hem. Gelijkend zeer op hem.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 Het was jouw met je tafel. Je laartafel? Ja, zeker een laartafel. Je ben jullie van mijn ja, broer alleen. Of, nee, Je was van mijn broer Leen. Ben je 6? Ja, je ja, was van mijn broer alleen en dan heb ja, ik hem blij voor mij Ja. Nee, ben helemaal wel allemaal bij laartafel. Nee, helemaal tafel. Ja, Wie is er een tafel hier? Zeg. Zeg. Zeg. Ja. Wat moet ik met dat tientje? Tientje. Tientje. Van het pak. Van meneer de avocaat. Naar de tafel. Ja. Yeah. Hé. Hey. Zeg. Arie. Yeah. Ja? Weet jij nog? In de rijtuig. Ja, in de rijtuig. Ja, in de rijtuig. Helewaal, wat vind je? Nou jullie weer. Hebben jullie ook zo zelf gegeten? Maar hoe dan ook. Direct komt die zoon, die andere bedrieger. Nou, laat maar komen, maar ik ben niet bang. Meneer Sonneveld, wel! Daar heb je Ja, daar is hij. Zullen laat hem laten bellen? Nee, doe maar open, laat maar komen. Goeiemiddag! Dag, Seneveld. Ja. Dag, meneer Sonneveld. Dag. Zo, daar ben ik dan. Ik zou even langskomen om vijf uur voor de kervel. Het is toch zo? Ja, dat is zo. Ja, nou, daar ben ik dan. Ja, dat zien we.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 Van alles. Uw vader is namelijk hier geweest. Mijn vader? De oude Pruis. De oude Pruiselaar? Hoi, mm. meneer Pruiselaar. Maar, maar, maar, maar, maar, ik, ik ben Pruiselaar helemaal niet. Ik ben... Houd toch op, houd toch op. U moest zich staan schamen. Wij houden helemaal niet van dat soort jokken. En dit lieve kind hier te beloven dat ze in uw cabaret mag nee. optreden, dat vind wij gewoon weer gemeen. Och, heb ik deze juffrouw beloofd. Op? Oh. En daarom, daar is de deur. Ja, het is wel een leuke deur. Geen grapjes, vriend. Nou, hey. Ga je of ga je niet? Nee, nee, nee, ik ga al. Een ja. beetje uitleg is misschien te veel gevraagd. <laughs> ik opper het maar, hoor. Wij hebben geen verdere uitleg meer nodig. Ja, maar ik misschien wel. Ja, helemaal kan gaan. Alsjeblieft, even met ik in de Ja, ja. hé, hey, terug. Hey. en als je nog eens een keer terugkomt, nou! Nou, zeg maar. Nou, nou zeg we zijn ze... nog veel te beleefd geweest. We hadden er meteen erop. Scherp zo kwaad om worden, hè? En, hoe is het gegaan? Bedoelt u dat mm. Nou, lollig zeg, woont u er ook? Nee, ik ben alleen maar de buurman. Mooie rustig, het is meer een gestoorde huis. Ach, ach, goeie man. En, hoe is het met de caravan gedaan? Oh, ze wou niet eens naar me luisteren, meneer. Dat is jammer, maar uh, ziet u wel dat u het kunt? Wat? beschaafd spreken. Oh, dank u wel. Ja, vanmorgen in het bad zei ik toch tegen u, spreek nou beschaafd. Vanmorgen in het bad? Ja, en uw vader, de oude pruiselaar. Zeg, wacht eens even, dus ik ben de jonge pruiselaar en mijn vader is de oude pruiselaar. Wat kan ik die vinden? Oh nou, de uitdragerij wat is die uitdragerij? Die weet niet eens van zijn eigen vader. Huh? Wat hebt u, wat hebt u? Oh, oh, oh, zeg nou niet, zeg dat het niet waar is. U bent toch bij toeval eventueel de echte winstvolle veld. Ja, die ben ik. Oh. Eventueel.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 Nou jij ja, gewoon joh, het is uitgekomen. Zeg, kom hier natuurlijk. Zeg ik je niet even komen helpen. Ik sta op de groentemarkt, ja, met de karven. Ja, ja, goed, ik kom vind... er aan, hoor. Hallo, is hier iemand? Meneer Pruisselaar? Meneer Pruisselaar?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 Het was allemaal mijn idee. Goed, hè? Wat idee? Welk uw idee? Nou, ik ging naar de pruislaars toe. Ik zeg tegen ze... Ga naar zuster Clivia en doe of je weer van bent. En jullie zijn erin getrapt. Met een enig idee. Wat een enige man. Wat een Zeg, we moeten onmiddellijk naar de rijden. De pruislaars, daar hebben ze nog een actie mee. Ze Zullen ze meteen begrijpen? Zeg. Ik oh, wel oh, nee, is Meneer Sonneveld. Neem ons niet kwalijk, meneer Sonneveld. maar oh. wij dachten dat u ja, weer ik, ik ben zeker zo. Woedend en razend op oh, nee, ons. Ik begrijp het allemaal best. Ja, ja, hè? Ja, waar is die oude pruiselaar en die jonge pruiselaar nou? Ik waar weet zit het niet, hier is niemand in elk geval. Oh, ja. U bent toch wel de echte? Ja, natuurlijk. Ja, dat zie ja, je toch meteen. Te... We hebben ja, iets voor het... u meegebracht. We... Ja, kom, kom, wat aardig. En ik ben gek op kom, kom. Ja? Ik steek hem meteen op. Wat een ontzettend leuk jij wat mooie. Ja, u, u, u, u ja? moet weten, ja? het is eigenlijk de schuld van die buurman. Ja, oh, ja? die ja. dat is onze buurman. Die heeft die pruiselaar tegen u opgestoken. Oh, dan moet hij er eens flink van langs hebben die boorden... Ah, daar hebben we hem nee. net, meneer Boordevol. Komt u... Ja. Yes. Ja, De kat van ouwe Willem is op reis gereisd. Op reis geweest, op reis geweest. De kat van ouwe Willem is op reis gereisd. Waar hey. ging die dan naartoe? Met de roze krant naar de Franse kathedraal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Ja, dat komt van hoe we is brutaal oh All you need is love All you need is love All you need is love Hij is ook op visite bij de goal geweest De goal geweest hij is ook op visite bij de Gol geweest en zegt voortdurend nog, zingt een liedje op zijn Frans, over de macht van Orleans. hij lust enkel suderans en of. Zaten de Beatles ook in Ja, Zuster, Nee, Zuster? Dat kan ik me niet herinneren. Wel Wim Sonneveld. U hoorde Ja, Zuster, Nee, Zuster. Een geluidsregistratie van de aflevering waarin Wim Sonneveld te gast was. Op 3 september 1966 werd de allereerste aflevering uitgezonden. Dat is nu dus 45 jaar geleden. In september 1968 was het alweer gebeurd met uh, ja-zuster, nee-zuster. Na twintig afleveringen was het rusthuis vol herrie uh, aan het uh, slot toe. Het slot van de deur. De deur ging dicht. En hiermee sluiten we ook deze vlucht in het verleden. Het loopt tegen drieën. Tijd dus bijna voor het NOS Journaal van drie uur. Ik zeg even dat dit Radio 1 is en dat u luistert naar Nachtvluchten. En dat u voor vragen of opmerkingen kunt mailen naar nachtvluchten@omroepmax.nl. En u kunt ook naar onze eigen site www.nachtvluchten.fm. Daar vindt u informatie over de uitzendingen. En kunt u ook sommige uren terugluisteren. Nou, tegen drie uur dus, uh, nog een halve minuut. Daarna gaan we verder met uh, uh, nachtvluchten, naar het NOS-journaal van drie uur is dat. Met in de komende uren een bijzonder, en een bijzonder lang gesprek, van Wim Brands met Remco Kampert. Tot zo.